...met het NOS Journaal. De politietrainingsmissie in Kunduz mag doorgaan via de Kamer. Een meerderheid steunt de aanvullende afspraken die Nederland heeft gemaakt met Afghanistan en de NAVO. In januari had de Kamer al ingestemd met de missie, maar GroenLinks en de ChristenUnie kwamen met extra eisen. Die wilden onder meer garanties dat de Afghaanse agenten niet worden ingezet bij gevechten. Minister Roosenthal heeft nu toegezegd dat die garanties er komen. Johan Kruijf treedt vrijwel zeker toe tot het bestuur van Ajax. Op een vergadering van de ledenraad heeft hij laten weten dat hij daartoe bereid is. De voorzitter van de ledenraad is blij dat Kruijf een formele functie wil binnen de Amsterdamse club. Volgens hem gaat Kruijf zijn technische hervormingsplannen geleidelijk invoeren. De positie van onder andere trainer Danny Blind is daarmee voorlopig veilig. Ook zal de jeugdopleiding niet direct op de schop gaan. Het Zeeuwse staatslid Robbesin heeft zich geërgerd aan het debat in de Tweede Kamer over zijn gesprek met premier Rutte en PVV-leider Wilders. Na dat gesprek maakte Robbesin bekend dat hij bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer niet op een onafhankelijke senaatsfractie gaat stemmen, maar op een coalitiepartij. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat het lijkt of Rutte een deal heeft gesloten met Robbesin. Internationaal komt er steeds meer kritiek op het harde optreden van het regime in Syrië. Een aantal Europese landen wil dat de druk op Syrië wordt opgevoerd. De protesten tegen president Assad worden de laatste dagen met veel geweld neergeslagen. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er sinds het begin van de protesten 400 mensen gedood. Ook zouden er honderden betogers in Syrië zijn opgepakt. Zo'n 200 patiënten van het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch verhuizen vanochtend naar een nieuw pand aan de rand van de stad. De patiënten worden vervoerd met verhuiswagens en begeleid door ambulancemedewerkers, verpleegkundigen en motoragenten. Het nieuwe ziekenhuis wordt 24 juni officieel geopend. Het weer nog bewolkt, maar ook af en toe zon. Vanmiddag in het oosten en zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Temperatuur 13 graden aan zee en een graad of 18 in het oosten. Dit was het RMS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Namersvoort Amsterdam tussen Gooimeer en Muiden 3... ...op de A4 Den Haag Amsterdam bij de Rijn Rijndijk 3 kilometer... ...Zaandam Amsterdam op de A8 voor knopend 4... ...A9 Alkmaar Amstelveen bij knopend Raasdorp 4 kilometer... ...A12 Arnhem Utrecht 3 kilometer bij Driebergen en tussen Veen en 3... ...A15 Rotterdam-Gorkum tussen Papendrecht en Harningsveld Griesendam 6... A20, hoek van Land Gouda, verknapt de Brechtseplein 3. Op de A28, volle Amersfoort beknopt het Hoeverlaken 3 kilometer. En naar Den Haag, op de A44, tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersin. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw- en gebruikte auto's.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 I'm Boss enough. Te passen zelf de bus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 I'll yeah. yeah. ZANG The Holy Comforts me in joy